See?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 uit amsterdam in het heldere wit flanellen pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in bezak. zak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur. oost is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar Zandvoort, zo beweren ze met pluim. En zingen keurig met hun halve zachte Fosco-stem: Zandvoort bij de zee. We gaan naar Zand. Tante Griet en het hele familiehuisje gaat naar zand.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 Daarna komt Erik Weijers van het circuitpark Zandvoort met Italia A. Zandvoort. Dan wordt het even rustig de boodschappen doen en het nieuws. Kiosken op de boulevard, wethouder Gerard Kuipers gaat ons vertellen over dit project. En we krijgen wat uitleg, althans dat verwacht ik van Jerry Kramer, over het feit dat de VVD overweegt uit het kerntakendiscussie te stappen. En daarna praten wij met Peter Tromp over de OVZ.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 tent gekund. Nee, ik bedoel uh, uh, in het tuintje of voor. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het een tent in het museum geworden. Ja. En ja, eigenlijk wel zo grappig. Ja, en ja. zo is dat hij bijloopt in zijn stofjas met zijn blote voeten ja. en pet op zijn ja. hoofd. Ja. Dit is en dit zo... echt zand in het museum. Ja, ja, ja. Heel ja. fijn. Dan loopt hij met een heel klein portemonneetje met vierkante stuivertjes. Ja, die had ik toevallig toch ja. ontliggen. Maar goed. Grappig. Ja, dit ja. is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 Want hij blijft uitpakken. Nou, ik wil er nog wat glaswerk leveren. Want oh. dat, daar had hij nog niet genoeg van. Okay. Ik heb nog wat achter het schot op zolder nee, staan. Nee, we hebben ik het denk. nou bevroren. Dus hou op alsjeblieft. <laughs> nou, mijn eigen auto was er zo blij. Ja, weg met die zoiets. <laughs> nou. ja, het ziet er allemaal fantastisch uit. Toen we binnenkwamen zaten een aantal mensen die in, in badkledij op de stoeltjes. Wat was erg leuk om okay. te zien. Ja. De wethouder liep ook in een, een pak van een heel, heel teken, lang geleden. Ja, ja. Ja. Ja. Maar er is natuurlijk nog veel meer te zien... Ja.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 Dan zie je zo heel langzaam uh, de glorie terugkomen. Hè? De maquette van, uh, van de Rotondestaten. Nog ja. uh, heel langzaam gaan we naar het nieuwe Zandvoort. Ja. En wat ik ook leuk vond was dat de witte politieuniform. Ja, Hans Konijn heeft dat uh, ingericht. Hmm. Die is uh, vrijwilliger van het museum. En uh, die heeft gewoon een heel verhaal erbij gezet. En een ja. beetje je, Vrek, ja, zo was dat met ja, zo'n maar... toeter en een uh, witte ja. uniform. Ja, Hans dan... komt natuurlijk uit de politiewereld. Ja sinds dat hij met pensioen is, is hij nu dit gaan doen. Nou, het is hartstikke leuk geworden. Ja. Ja, wat dat betreft, als je dat ziet hoe de jongens er nu bij moeten lopen, nou, ja. ik beneid ze niet, hoor. Ja, op die Jetski, Jeroen Poppen. <laughs> nu ook even niet, hè? Oh, is dat weer afgelopen? Nee, hij uh, heeft een gebroken gelopen, oh, maar dat is een okay. ander verhaal. Ja. Uh, die, of hij zit met zijn wagen in het zand, of hij breekt zijn vinger? Uh, het kan niet opmerking. Nee, nee, nee. nee. Nou, ik vond gisteren tijdens de opening uh, even de hoogtepunten dan uh, de korte speech van uh, Gerard. Ja. En daarna Huig Molenaar. Ja, was ook leuk dat, dat hij ging zingen. Is, dat is het Zandwoordsmuseum nee, ja. Huig. Huig, zijn uh, grootouders staan voor het museum in brons. En uh, hij vertelt uh, zo'n smeuig verhaal. En het is een strandpachter in hart en Nieren. Vertelt over de geuzennamen, de bonnies en de blanke billen enzovoort. En je ziet iedereen hangt aan zijn lippen. Ja. En dan gaat hij dat lied zingen met iedereen. Ik ja. was helemaal ontroerd. Het gaat zo'n levenslust vanuit. Heerlijk. Ja, hij krijgt een nieuwe bijnaam. Hè? En dat is? Opa Huig. Opa Huig? Oh ja. Voor ja, ja. wie? Ja. Dat gaan we je nog niet vertellen. Dat is, is een <laughs> verrassing. Geheim, <laughs> maar toch eigenlijk weer niet. Nee, nee, nee. nee, dat is een dorp hè? Tuurlijk. Het grond door het dorp heen. Ja, ja hoor, dat wist ik nog niet. Nee, maar hij heeft natuurlijk altijd een mooi verhaal. Als je, ja. als je zegt van hiep in de vis, vertel er wat over, ja, ja. Dan, uh, dan hangt iedereen aan ja, zijn ja, ja. lippen. En uh, inderdaad, we zien hier achter uh, Pension ja. Blankenbel. Ja. En dat is ook zo. Ja. Hij vertelde wel gisteren dat hij ja. uh, uh, na het Nieuwe Haring wat meer rust krijgt. Want uh, vaak zijn ze met z'n tweeën met het staande wand bezig. Ja. En dat komt nu weer terug. Dus hij ja. komt weer in zijn rust. Met Leo. Ja, met Leo. Ja.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 En het is uh, volgens mij 26 jaar uh, de, de winnaars, internationaal. Mm -hmm. En dan gaan we die uh, in het zonnetje zetten. Maar dat is weer een heel ander De vrouw. winnaars van wat? De Grand, de Grand In Zandvoort. Oh, de oude ja. ja, ja, nee, ik schrok al. Ik ah, nee, dat wordt zo gaaf. Ja, tuurlijk. Ja. Ah, we gaan van het ene feest naar het andere, jongens. Ja, maar dat is toch leuk? Ja. Het moet toch een feest zijn? Ja. Nou, ah, dat zie je uh, wel. En je ziet nu ook keurig de vlaggen uh, hangen van uh, de Big Five, ja. moet het zo maar te ja. noemen. En dat, dat project, dat doe jij ook al mee, hè? Ja.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 Uh, uh, uitstraling. En dat was de bedoeling. Nou, het leuke oh, is ook eh, als je eh, door binnenrijdt. Hè? Even, even voor de ja? de Big Five ben. Wat bedoel je daarmee? Toen niet de B-Zuid-Afrika. Maar... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, nou ja, ik, ik dacht dat het al een beetje al onbekend was uh, binnen het Zandvoort. Maar de Big Five, uh, zijn vijf topevenementen. Ja. Uh -huh. Die zijn uh, gekozen. En dat is uh, Alitalia. Secquiren, uh, daar Cicquiren, begint het mee. Het begint met Secquiren. Ja. Italia à la Zandvoort. Uh, DTM. DTM zit erin, de KLM Open zit erin en de Historische Grand Prix ja. zit erin. Dus dat zijn eigenlijk voor Zandvoort de, de gekozen vijf grote ja, ja. internationale evenementen waar er dus aandacht voor gevraagd wordt. En daarom zie je bijvoorbeeld nu ook uh, als je Zandvoort binnenrijdt, zie je die, uh, die banners. Ja. Ja, nou, het is een prachtig zin. Ja. En daar staan ze ook op afgebeeld, dus ja. dat is gewoon heel leuk. Ja. Nou ja, vanuit, We gaan het over één hebben, straks, maar dat is uh, Erik Weijers, dus we willen daar niet te veel op in. Um,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 Uh, ze komen dichterbij en ze worden groter. Je ja, houdt toch dat van is het is strand? Uh, ze de is een meter hoog die rot dingen. En ik, uh, ja. een stuk ja. ik vond dit al heel erg dichtbij Ja, Stemmen klopt hoog. Ik zat ook op stand te eten laatst en ik ja. zie dingen net wat je zegt. Nou, het is schandalig dat ze dat durven te doen van de politiek. Ja. Wow. Nou goed, straks komt er weer een spandoek van uh, de tentoonstelling. Die is daar speciaal voor gemaakt. Okay. En dan uh, gaat deze uh, spandoek naar een strandpaveur. Oké, okay, nou. In ieder geval hebben wij weer een, een mooie tentoonstelling in uh, het Zondvoorts uh, Museum. Ga kijken. Wees welkom. Wees welkom. Ja. Kom kijken. Ja. En uh, dan kijken we uit naar de volgende. Maar dan kom je zeker weer vertellen hoe het Absoluut. in elkaar zit. Jullie dankjewel. Okay. Ja, wel. Nog een fijne. weekend. Nog een fijn weekend. Geniet ja, er nog eventjes van.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 Zo is eigenlijk het idee ontstaan van, er zijn een heleboel mensen die die vanzelfsprekendheid misschien wel hadden toen ze niet afhankelijk waren van zorg. Maar die vanzelfsprekendheid van acceptatie veel minder werd toen ze terug moesten in een verzorgingshuis of iets dergelijks. Schrijnende voorbeelden van iemand die de foto heeft van zijn vrienden en zegt dit is mijn broer die overleden is. Of dit is mijn zus die overleden is. Dus je moet het wegstoppen omdat je in een oudere generatie zit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 Nou, bijvoorbeeld. Hier is een, een aantal jaar geleden is iemand uh, in huizen kost verloren is weggepest uh, door een groep bewoners, uh, gewoon door te negeren en, en dat soort dingen. Het ja, heeft uh, twee kanten dat verhaal over dat wil even Nou, ik, ik geef het aan en ik, ik wil niet in discussie gaan, nee. maar het is wel een voorbeeld van iets wat gespeeld heeft. En, ja. uh, dit is, uh, het ander verhaal is bijvoorbeeld een uh, mijn moeder die hier vlakbij woont, die doet een stukje mantelzorg voor iemand die uh, is gay en is alleen.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 Ja, ik wil niet zeggen dat Roze Lopert niet het heiligmakende doel is. Nee, nee, nee, te nee, te nee te dat ook. Het is bewustzijn uh, wat, wat je zou willen hebben. En dan moet een organisatie op zo'n moment als ze daaraan willen beginnen ook de tijd en de capaciteit hebben om te zeggen, oké, okay, we gaan er naar kijken, we gaan de regels vrijmaken. Ik vind het wel belangrijk dat dat gebeurt. Ja. Het is niet het enige. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Zandvoort op zich een redelijk liberale gemeente vind. En, ja. uh, het consortium heeft daar een belangrijke rol in, begrijp ik. Ja. En jullie zijn ook actief hier in de omgeving.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 Um, als mensen iets die durven aan te kaarten... dan gaat iets ook veel groter spelen dan het is. Als ik denk dat jij mij niet aardig vindt... en, ik, nou, en jij zegt eens een keer wat... dan denk dat... je, oh jee, hij vindt mij echt niet aardig. Nee, nee, en ik ga, Dat wordt een self-fulfilling prophecy. En over een half jaar denk ik, nou, die man haat mij zo ongeveer. En ik vind jou een man. Terwijl als je gewoon iets uit durft te spreken... en erover durft te praten... Dan gaat het een stuk maar ja, Wat je nu schetst, heeft natuurlijk niet met, met, met seksuele geaardheid te maken. Nee, je, kan, je kan je ook zo onaardig vinden. Ja, dat is ook heel goed mogelijk. Ja. Ja, ja, ja, in feite pleegt hij nu niet alleen een lans voor het roze gebeuren, maar ook voor andere bevolkingsgroepen. Ja, natuurlijk. Ja, die neem je mee. En ik denk wat dat betreft, dus is het heel goed. Ik denk dat als je uh, een onderwerp dat een beetje in de sfeer zit bespreekbaar maakt, dat er vanzelf een heleboel andere dingen op los komen. Ik ben zelf uh, naast mijn werk ook diversiteitsconsultant. Dus dan gaat het niet alleen over ROS. Het gaat mm -hmm. ook over het respect voor andere geloven, culturen, ja, achtergronden dat en, uh, en dat soort dingen. Dat is ook belangrijk. Dat is heel nou, belangrijk. Dat heb ik wel gezien. Dat ligt de, de, de aanslagen die gisteren weer hebben plaatsgevonden. Dan denk ik, ja, jongens, hoe ver moet je gaan? Triest ja. hoor. Nog even moeten de Romeinse kerk op gaan blazen, omdat het niet aardig aast... Ja, dat kan toch niet? Ja, nee, ik bedoel. Ik, ik zit niet. daar wel eens in, hè? Kijk uit. <lacht> ik ook. Ja, daarom. <lacht> Dan heb je gelijk de nou, twee te pakken. <lacht> maar maar dat, dat is inderdaad waar. Het, het, het bewust worden en het accepteren van, van iedereen die gewoon rondloopt... en hoe die ook denkt of, of geaard is, dat is, is van minder belang. Er moet gewoon wat meer uh, respect voor elkaar zijn. En, en laat elkaar gewoon doen wat, wat iedereen uh, doet. Um, je had het net over, over ouderen, hè?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 graag met een meisje, maar je moest een beetje zo een beetje door hangen. En nu dan is iedereen gewoon dwars door elkaar, met elkaar. Ja, en uh, hoekers. cares? Uh, cares. Yeah. Ja, en, uh, ik sprak laatst een taxichauffeur in Amsterdam en die zei tegen mij van, uh, ik weet het niet het is echt een Amsterdamse taxichauffeur. Ik weet het allemaal niet meer, maar vroeger had je gewoon homo's, was het hij dan leuk. En was een, tegenwoordig loopt iedereen met zijn onderbroek de show. <laughs> Laaghangend in spijkerbroeken. Met een, ik kan iedereen zeggen, onderbroek raden? Nou, dat zou een, een, een macho kerel zich uh, vroeger uh, verschamen. En nu is het, ja, who cares? Als iemand zijn onderbroek ziet, dan vindt niemand dat meer een, een schande. Dit is gewoon een fashion statement. En dan hoef je helemaal niet gay voor te zijn. Nee, het is wel aardig, want uh, dat heeft namelijk een, een oorzaak, hè, die, die hangende broeken. Dat is allemaal wel leuk. Nou, dat komt uit, uh, uit Amerikaanse gevangenissen. Waar, als jij beschikbaar was, je broek half uh, liet zakken, dus dat je het randje van die onderbroek komt. Uh, okay. Sinds ik dat verhaal kent, moet ik altijd wel lachen als ik zo'n onderbroek zie. <laughs> ja, je ziet het toch al wat. Dus, ja. <laughs> er is een groot aanbod al voor Ja, ja, ja Er is dus een, dus een hoop beschikbaar. Uh, ja. <laughs> <coughs> wat zijn. Uh, um,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 Zijn ze dicht? Ja, ja.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 Ja, Max is natuurlijk een publiekstekker van je geworden in, in heel korte tijd. Ja, absoluut. Toen... Ja, we... heel, heel snel gegaan, maar nou uh, um, is het een evenement? En uh, vanavond gaat het eigenlijk al beginnen. Uh, Max Verstappen die komt om uh, kwart over zeven, half acht uh, naar het Raadhuisplein. En daar wordt hij geïnterviewd. Uh, daar gaat hij ook zijn auto neerzetten? Ja, nou ja het is overigens om 8 uur begint het. Oh. Dus niet half acht, een uh, half uurtje ja, later. De pu alle publicaties zeggen half ja, acht. Dat, dat, dus bij deze gezegd, acht uur. Nee, acht uur. 8 uur, uh, acht uur uh, inderdaad, zal, zal Max inderdaad. Maar niet alleen Max, maar ook uh, zijn vader Jos en Jan Lammers, Arie Luindijk. Dus ook een aantal andere grote, ja. eigenlijk de grootste Nederlandse coureurs eigenlijk. De uh, die, Big Four. Ja, big die big nog enigszins actief ook zijn. <laughs> de Big Four, inderdaad. Ja, we had, we had ook Gijs van Lennep nog uitgenodigd. Had je uit, de Big Five genodigd. Had. Hadden wij inderdaad ja, de Big Five <laughs> gehad. Alleen die kon niet helaas. Die had er wel heel graag bij geweest. Dan hadden we het echt compleet gehad. Ja. Uh, maar goed, in ieder geval, die vier mannen staan dus op het podium. Uh, worden ontvangen door uh, de burgemeester en uh, uh, Gerard Kuipers, de wethouder. Uh, nou, daar zullen ze dus een presentatie geven. En vervolgens inderdaad staan ook de auto van Max, waar hij morgen mee gaat rijden op de Staat op het Raadhuisplein. De mm -hmm. locatie waar uh, normaal in de winter de ijsbaan staat. En uh, ja, daar zullen we na die interviews die auto ook even gaan starten. Ah, en even dat pure afcylinder Formule 1-geluid ja. door Zandvoort laten klinken. Nee, leuk.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 Ja. Vanavond. Uh. En dan uh, eigenlijk zal hij daarna om, om kwart voor één gaat hij eigenlijk voor het eerst een serieuze run doen.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 Uh, in uh, zeg maar hun originele auto's, samen op een circuit rijden. Dus dat is een primeur die we hebben. Eh, ja, het wordt dus zelfs internationaal Ik wil zeggen, dat is wel internationaal gepubliceerd al. Ja, dat is wel goed voor Zandvoort. Ja, zeker weten. Ja. <laughs> ja, voor het wordt volgend jaar nog <laughs> drukker. Ah, ja, de circuit. Was ook nog <laughs> ja, steeds. Ja.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 Ook, dat veel ja, veel ja, komt, ja, ja, dat zien dat we zeker. Ja, ja, dat is, Italië is, altijd, is daar altijd al een, uh, oh, ja, een, een voorbeeld soort, van geweest. Familie, Wat we wel opmerken dan. dit jaar is in, zeg maar, in, de, in, in, de, in de aanloop: is dat dit jaar ook heel veel jeugd op afgekomen. Maar dat komt ook omdat Max natuurlijk een, echt een helpt bij de jeugd is in ja. Nederland. Dus uh, een, er zal ook een verjongingslag plaatsvinden ja, dit ja. jaar. Ja, dat is wel heel goed, denk ik. En even terug naar die auto van uh, Max Verstappen. Is dat de auto waar hij normaal rijdt? Of nee, is dit een, ik... een, een, een, een lager model? Om het, um, nee, het is, om te het is geen lager model. Dat zeker niet. Het is een uh, model uh, uit 2000... Uh, kijk, <hijks> twee jaar geleden. Dus 2013. Het is uh, een RB8. Dat is een, een, eigenlijk origineel is het een Red bull uh, Formule auto mm -hmm. Waarmee Sebastian Vettel uh, destijds uh, gereden heeft. Uh, die is wel gestikkerd in de kleuren van dit jaar. Uh, maar het mooie van die auto is. is dat hij nog uh, ja, de oude achtcilinder uh, motor heeft. Het echte geluid. Heerlijk ja, geluid ja, maken. Om dat brutaal te zeggen. Ja, ja, ja tegenwoordig. Hè, sinds, 2000, voelen, 20, sinds 2014 worden er natuurlijk met, met, met turbomotoren gereden. V6 turbomotoren ja, En die zijn een stuk stiller geworden. Ja. Dus ja echt het pure Formule 1 geluid. Dat zal... Uh, klinken. Dus daar is nog wel wat over te doen, binnen de Formule 1-wereld ook, hè? over het geluid. Zeker. En ja, ja, ja. eigenlijk wil men het oude Ja, het, ik moet zeggen, het is wel een kwestie van wennen ook, denk ik hoor. Uh, over een tijdje uh, weet je niet beter. Nee, weet je niet beter. Kijk, we hebben het al eerder gehad, uh, ook een auto die morgen gaat rijden, uh, is uh, een Ferrari 12-cilinder uit 1993. Uh, en want toen waren de motoren nog groter. Dat, nou, dat geluid, ja, als ja, je dat weer naast een as dat is ook een gigant. Dat is, en mensen, liefhebbers, zeiden: dat is het allermooiste mm. vermoeien geluid wat er ooit geweest is. Nou, die auto rijdt ook morgen, dus dat, uh, dat kunnen we ook gaan horen. Kijk, dat is leuk. Het begint bijna op een Grand Prix. Uh, ja, uh, ja, uh, ja, ja, nou, ja. En dan, uh, uh, toe. dan denk ik altijd weer aan die duintop waar ik op zat. Want dat was toch <laughs> wat, dat was voor mij de Grand Prix op een ja. duintop uh, wat doen. Um,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 En het is ook een echt Italiaans team, dat heb ik uh, gisteren ja. nog even opgezocht. Nou ja, ja Toro Rosso komt voort uit, uit Minardi. Uh, Minardi Red Bull has, heeft, heeft Minardi gekocht. Uh, in, nou, tien jaar geleden, volgens mij. 2005. Uh, om het zeg maar, als satellietteam te gaan fungeren voor Red Bull Racing. Het, het, het, het, het eerste team. En, uh, maar het team is altijd in Italië uh, gebleven. Hij is daar ook nog steeds uh, uh, gesetteld. En we hebben naam Toro Rosso. Hè. natuurlijk uh, de, de rode stier op zijn. Uh,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 Italiaans. En tegelijkertijd achteraan rijden zo'n veertigtal uh, ja, ro Rocky Carters. Dat zijn Carters uh, tot tien jaar oud. Dat is echt de, de, de, de, de instapklasse in de karts voor de, mm -hmm. voor de jeugd. En die rijden ook een rondje over het circuit uh, om zich te demonstreren. Dat is natuurlijk ook hartstikke ja, leuk. Zijn. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, de, de nieuwe Maxo Stappers die, uh, die daar gaan die ja. rijden. Dan om kwart voor 1 uh, gaat Max zijn tweede run doen met, uh, met, uh, met zijn Formule 1-auto. Dan om 1 uur hebben we nog een sessie met Italian supercars. Dat zijn, ik denk aan, de nieuwste modellen van Lamborghini, mm -hmm. maar ook Ferrari. Uh, maar eigenlijk supercars van verhuizen zoals de de F40... Uh, en de, de, de, de challenge auto's. Maar ook leuk, een auto uit, met een Zandvoors Een Lancia 037. Is eigen, eigendom van meneer Koene uit Zandvoort. Dus een, een rallyauto, groep B mm. rallyauto uit 1984. Waarmee Henry Toivonen ooit zijn rallydebuut bij Lancia heeft gemaakt. Die auto is helemaal gerestaureerd door, door die meneer uit Zandvoort. En die gaat voor het eerst getoond worden. Echt heel bijzonder. Heel, heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Heel, ja, bijzonder. heel voorzichtig mee doen. Ja, dat zou ik zeker <laughs> ja. doen. Inderdaad. Nou, dan om half twee, hè, dat Max en Jos samen gaan rijden. Uniek, hè? nog nooit ja. vertoond, vader en zo. Uh, die... Even inbreken op, op dit unieke, hè? Uh, zijn, is daar ook uh, media belangstelling voor nu, da zeker. nu dat ja, uitkomt? Zeker, ja, nee, zeker. Nee, er, is, er is volop media aanwezig ook, uh, en de NOS bijvoorbeeld, uh, RTL, SBS, alle landelijke tv-centers. Iedereen pikt dat op? Ja, ja dat wordt, ah, het wordt goed okay. opgepakt, ja, okay. ja, ja, zeker weten. Dus, ook vanuit nou, ja. buitenland of niet? Uh, vanuit buitenland is er ook interesse, ja. Okay. ja. ja. Zeker nu het gepubliceerd is op, uh, op de F1-site. Ja.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 Dus je, dus, dus je merkt dat wel dat uh, dat, dat beter wordt. Ja, Want, uh, ja. Ik kan mij nog goed herinneren dat wij ongeveer twee jaar geleden op circuit een verradering hadden met ondernemers. En het circuit was dit en het circuit was dat. Ja, maar ja. je ziet het nu omdraaien. Ja, dat is al wat langer geleden hoor, inderdaad. Ja. En, maar inderdaad... Gaat hè? Ja. Ja, ja, tijd gaat snel, ja. tijd ja. gaat snel. Maar inderdaad, nee, dat, dat was er inderdaad best, best een paar jaar geleden. Inderdaad, hè. Dat, dat ondernemers van: ja. Ja, wat hebben wij nou aan het circuit? Want iedereen gaat soms met het circuit en gaat smiddags weer weg. En wij zien er niks van. Ja. Alle parkeerplaatsen worden bezet en de boelers ja. kunnen het centrum niet inkomen. Ja, nou, dat, eh, en, eh, om te kijken hoe kunnen we ja, beter gaan samenwerken eh, en kunnen we ook beter gaan communiceren. Eh, vanaf de circuit ook proberen de mensen naar het centrum te lokken. Ga niet meteen naar huis. En dat werpt gewoon goed de lucht af. En, eh, ja, ik weet zeker dat vanavond ook weer gewoon een topavond voor Zandvoort gaat. Ja, dat denk ik ook. Ja, een, en de meeste omstandigheden zitten mee. Dus wat wil je nog meer? Ja, doen? dat gelukkig hebben we ja, ook nog eens. Ja. Ja. Het wordt, een, uh, het wordt morgen, morgen ook een prachtige dag, dus het wordt uh, gewoon lekker feest op het circuit. Um, ik weet genoeg denk ik, over het uh, hele uh, ja. Italië-verhaal. Ik vind het erg leuk dat, dat het weer gebeurt. En ik vind het ook heel leuk dat de ondernemers mee, uh, meegaan. Ik wens, ik wens je morgen een hele plezierige dag. Dank je wel. Ja. bedankt voor je komst. We zien elkaar waarschijnlijk vanavond wel in het dorp. Dat denk ik oh, wel. Oké, dank je wel. Dank je wel.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 Goedemiddag. Te en dit is onbetaalbaar. Wat wil je nog meer? Eindig in jouw armen.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 Never have my heart.